Michel Koenen met het NOS-journaal. De twee vrouwen die werden beschoten op een parkeerplaats bij een winkelcentrum in Zwijndrecht... zijn een moeder en een dochter. De moeder overleed ter plekke. Haar dochter is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er mogelijk sprake van een conflict in de relationele sfeer. De dader ging er met een auto vandoor en is nog altijd spoorloos. In Oekraïne is de minister van Binnenlandse Zaken begraven. Hij kwam woensdag om het leven bij een helikoptercrash. Door nog onbekende oorzaak stortte de helikopter neer bij een kleuterschool. Ook 14 andere mensen kwamen om het leven. Bij de uitvaart van de minister waren ook president Zelensky en zijn vrouw. Rotterdam gaat samen met de politie, het OM, het jongerenwerk en de jeugdbescherming... proberen om criminele jongeren actief te benaderen... De stad die komt met grote en groeiende jeugdproblematiek. En vorig jaar waren jongeren betrokken bij 181 zware geweldsincidenten, zoals schietpartijen. Iets minder dan de helft is jonger dan 23 jaar. De jongeren worden nu aangepakt naar Amerikaans voorbeeld. Alle jongeren krijgen persoonlijke hulpverleningen aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van een opleiding of een baan. En Estland, Letland en Litouwen roepen ook op tot het leveren van leopard tanks aan Oekraïne. Eerder deden Polen en Finland hetzelfde. De Litouwse minister van Defensie noemt het dé manier om de Russische agressie te stoppen en de vrede in Europa te herstellen. Als fabrikant moet Duitsland toestemming geven voor de levering van de leopard tanks. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het bewolkt. Het is een graad of 2, maar de temperatuur zakt langzaam. Vanavond en vannacht vriest het licht op de meeste plaatsen. Vooral morgen in het westen wat zon. In de rest van het land dan bewolkt. Het wordt dan een graad of 3. En in Zuid-Limburg kan smiddags nog wat sneeuw of natte sneeuw vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 from day and ooh, won't you take me back, right away, won't you, baby, in the morning, you've got to be, sparkly, just sugar fly with me.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 Mooie term, Benno. Nou, het is geweldig, ja. Ja, ja. Klinkt... Zeg ze wel eens bij het. Ik weet niet of je dat kent, het programma op tv. Huizen onder de hamer. L. Dan okay. In Engeland worden die oude huizen worden dan gevuild op een veiling. Ja. Ja. En dan kan je ze een huis kopen, bijvoorbeeld voor 95.000 pond, ja. zeg maar. En dan knapt ze dat huis op en dan gaan ze eerst bij dat huis kijken wat er allemaal wel mee gedaan kan worden. En dan dus zegt ze, nou geef het huis een beetje TLC. Oké. Okay. Tender Love and Care.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 plaatje 2 zie je Henk helemaal ontredderd aan een tafel zitten. Maandag wordt het het zoek een goede advocaatdag. <laughs> oh jee, oh jee. Henk was iets te enthousiast geweest in zijn knuffel. Dat oh, is wel jay. duidelijk. Ja. Nou. Dus uh, u bent gewaarschuwd ja. uh, met uh, knuffelen. Ga niet te ver, hè? Ja, precies. Uh, zo ah, het is rustig, het uh. Nou ja, het de derde uur alweer, uh, Benno. Met uiteraard uh, de pitreport zometeen van uh, Randall Lawson. Ja. We gaan naar het voetbal. Ja, 1-1, dat was goed nieuws, hè? Dat was nu met 10 man uh, staan. Daar moeten we het ook met jou Een mooie, mooie doelpunt van uh, Koen Michielsen, zo vlak voor rust. Ja. En de... de tweede helft houden, we uiteraard ook uh, via de radio in de gaten. Precies, een beest van de week. en uh, Ik heb uh, vandaag een heel bijzonder beest van Dieren uh, Daarover straks. En natuurlijk... Febo. Nee, uh, uh, nee, Heb nee, je Vebo nee. wel uh, gezien? Ja, ik heb Vebo wel gezien, ja. ja. Deed me gelijk, uh, ik kreeg gelijk trek, want het doet me natuurlijk aan de patatzaak denk. Ja, de kroketten. Ja, de kroketten. En natuurlijk de themadagen, daar hebben we er ook een, een paar van. Dus, oh ja, we zouden elkaar nog uh, zalig nieuwjaar wensen. Ja, omdat, gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, want uh, volgende week zondag... Of nee, morgen is het Chinese nieuwjaar. Dus Kijk, en dat reger. wordt uh, twee weken lang gevierd daar in China. Twee weken? Het is het grootste uh, feest uh, per jaar. Tje. Het nieuwjaarsfeest. Nou, is het mogelijk. Het, Zeker. Dit, nou. ik, vond, ik, ik vind ons al uitslovers met al dat vuurwerk. Eén maar dag. één dag. dag avond, Eén avond, <laughs> Maar die Chinezen, die kunnen er helemaal wat van. Ja. ja. ja, ja, ja. Nou, ik, ik las in de krant trouwens dat er een miljoenenprijs is gevallen bij de Bruna. Ja, dat is ook De zo. grote krocht. Heeft iemand ja. er gewoon, uh, nou, doe mij maar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 Of had je hier niet geweest. Nee, nee precies. Echt waar, niet? Nou, misschien wel voor oh, de gezelligheid. Ja, ik wou zeggen. Maar dan hoef ik het niet meer voor het geld te doen. Uh. Nee, dat is waar. Nee, nee. Hé, <laughs> hey, maar uh, 3,2 uh, miljoen uh, leverde dat loopt op. god, zeg maar. 1,5 nee. de lot in Sanford uh, gekocht. 3,2 miljoen. En dat hadden we ook al zo rond de kerst, hè? Over een mooi kerstcadeau. Want toen ja. uh, speelde een man... Uh, Speelde op de jackpot-automaten in het oh, Holland ja. Casino. Ja. En die won 2,6 miljoen. Zo, de miljoentjes vliegen. De... Die vliegen om je oren ja, hier. de gemeentebestuur is er jaloers op, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Oh, er zijn maar zoveel geld uit. Nou, te er komt uh, nog zo'n geluksvogel uh, aan uh, nu. Uh, oh ja. In de studio. Oh, ja, oh, ja, ja, ja. Uh, We hebben niks over een uh, walvis of iets dergelijks ja. gehoord. Dus uh, het zal wel meegevallen zijn op het strand. Mocht dat er later ik... nieuws komen, dan hoor je dat op de radio. Fantastisch, toch? En zo hoor je een plaatje van onze zuiderburen Eva de Roveren. Fantastisch. En uh, slaap lekker dingen. CFM Race Radio, Pit Report. En wat ze daar aan het begin van die plaat allemaal vertelde, Benno, daar zullen we het maar verder niet over hebben. Hè? Nee, we gaan gewoon naar BVW. Ja. Daar zit onze grote vriend Rendel Lawson. En nou, ik vraag me alleen maar af: is het een lekker ding? Of die het zingt? We kennen het helemaal niet. Nou, ja, dat... ze, is, ja, ze is best uh, te doen. Uh. Ja, okay. Dan is het goed. Ja. Helemaal goed, nou, Goedemiddag, uh, Rendel. Leuk je uh, weer in de uitzending te hebben.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 Um, ik denk, nou, dat moeten we even gaan googlen. Want wie is Anja Verloon? Dat laat ik nou, nou gewoon je aan jou vragen. He? Benno, he, Zit je onder, leef je onder een steen? Wist je niet wie Anja Verloon was? Ja, ik leef onder een steen en een hoop <laughs> stenen, gelukkig. Zo hou ik het goed warm. Anja Verloon was de leukste, leukste deelnemer van de hele dakker. Ik okay. heb nooit iemand zo uh, verschrikkelijk uh, enthousiast uh, bezig gezien in, in haar eerste uh, dakker in zo'n buggy, natuurlijk. Ja. En uh, haar man Erik Verloon, ja, die is die, die, die helaas gecast en die zijn uitgevallen. Okay. En dan was Anja ook zeer onder indruk. Maar ze heeft toch de dakker uitgereden met een grote grijns. En die foto die ik plaatste was eigenlijk net naar de finish met de dakker. Als je dan ziet hoe Anja er nog uitzag na al die weken stof, zand, ja. regen, modder, toestand. En je kijkt dan naar die broedertjes: Coronel. Dan denk je, ja. nou jongens, je ons net jaar een, een kerel? <laughs> dus uh, Anja is voor mij, was voor mij uh, de ja, gewoon geweldig. De en, uh, volgend jaar gaat ze in een vrachtwagen. Hè? Ja, dat heb ik, dat heb ik dus weer wel gelezen. Ja, en niet alleen ja leen eh? hè Nee, nee, met uh, twee andere meiden. Ja, dus dat zou oh, helemaal goed komen. We krijgen een echt damesteam in Dakar. Uh, in het uh, Van de Laat team. Vriend van de Laat team uh, gaat ja. het worden. Dat zijn natuurlijk haar broers. Dus ja, die, die, ze pikt gewoon die, die vrachtwagen van hun in. Geweldig. En geweldig. Ja, briljant. Heel, geweldig. Ja, want ja, we hebben op TV wel. ook een heel uh, favoriet uh, programma van, uh, van vele mensen: meiden die rijden. En dan uh, rijden dames ook op uh, van die hele grote uh, vrachtwagens. Ja, geweldig, geweldig. Maar om maar op te top, zien. Zij gaat ook in een grote vrachtwagen doen. Maar ik moet zeggen. Is het. Ze is geloof ik, dan moet ik even, nou, moet niet gaan liegen, maar het uh, kan een plaatsje meer of minder zijn. Ze is volgens mij veertiende algemeen in haar, ja. in haar klasse geworden. Ja, ja gewoon voor een eerste dak. Hey, dat je hem sowieso uitrijdt is natuurlijk al gewoon ja. uh, wereldkampioenschappen.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 Ja, die gaat geen dak meer doen. Oké, okay, oh nee, ja, ja, ja, ja. die moet thuis blijven. Ja, die ja, moet thuis blijven. Weet jij toevallig met wie ze gaat rijden? Die, uh... Nee, nog niet. Ik, ja, een van de. Uh, uh, ik ben de naam vergeten een zeg Maar een van de dames uh, die is monteur bij een van de teams. Uh, van de vrachtwagenteams, geloof ik. Oké. Okay. Uh, uh, of anders. Die deed de, de wat bij. Die gaat volgens mij de navigatie doen. En dan zal er nog wel een. Uh, kijk, kijk, die vrouwen in, in de rallyspot zijn natuurlijk ook heel veel. We zien ze eigenlijk nooit in beeld. Maar er zijn er ja. dus ook heel veel. Uh, het zal, ik denk dat het wel. Een,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 Ja, met Sebastian. En, ja. Uh, maar heb jij wel zo'n een 180 graden inparkeerslip gedaan? Nou, geen 180, wel 360. En die ging zo'n graden <laughs> <wel> schade. <laughs> ja. Ja. Dus, dat, uh, dat is 180 graden te veel erin. Ja, dat is 180 graden te veel. Dat hebben we uitgedaan op de parkeerplaats van circuit van Zolder, van Zolder tijdens de ja. winter, wintercursus. Oké. Okay. En uh, dat deed ik bij met, met Belingo en dat ging niet. Ja, okay. Helemaal geleden hoor, dit. Helemaal ja, ja. geleden praat ik. Maar dat is dus wel heel moeilijk dus. Ja, ik denk dat het een trucje is. Je, je, Michel, de kijker, die deed het op het filmpje in één keer. Volgens mij ja, het ook wel een goed keer. voor. Heel stiekem. Uh, Sebastian je, die ging het dus gewoon net niet goed mee. Ja. Ik denk dat het een kwestie van goed insturen is. Even die hand handtroom aantrekken en dan ga je uh, vanzelf wel op zijn plekje. Uh, maar ik, uh, laat het zo zeggen. Als je nu dus morgen naar de plaatselijke Albert Heijn... ga ik het de mensen niet aanraden om het <laughs> nee, te doen. Dat uh, nee, nee, kan ze rommel geven. Het is ook wel tussen twee auto's in, hè. Je komt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 Dat Ja, En die doen dat ook. Dus het, en dat is ook een kwestie van heel veel oefenen. En, ja, ja, dat loopt natuurlijk. Uh, het is een trucje. Ja. Het is net zoals een uh, uh, goede slip uh, gewoon uh, controleren. Is dit ook gewoon een trucje? Ja, ja, ja, ja, ja. Dus uh, ja, ja. Maar, ja, leuk. ja, dat mis je, uh, hij, hij kan het nog steeds. Zullen we daar op houden? Oh, ja, ja, ja. Geweldig. Ja. Ja, ja, ja, nou, precies. <laughs> hij kan het heel goed. En, uh, ja. en, uh, ja. Nou, dan, dan had je nog uh, droevig nieuws. Hè, dat, uh, en dan hebben we het over musical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 Gewoon gaan draaien. Ik denk dat het een van de beste albums is die ooit gemaakt is. Ja. En, uh, en, ja, uh, David was gewoon een van de mensen binnen die vier ploeg. En ja, maar ja, even andere kant, 81. Hey, uh... Ja. Nou ja, het is wel jong hoor, tegenwoordig. Ik ja, is altijd te jong. Ik, ja. moet, ik, ik, ik hoor de laatste tijd alleen maar heel veel mensen om me heen vallen. Dus ik, ik heb precies van je. Als je dat alweer wordt, dan heb je ook een mijlpaal bereikt. Ja, hoor, dat is je Dat ja, ja, ja, ja. is wel tegenwoordig wel zo. Dus, uh, en, en ja, gewoon uh, van alles wat. He? Ja, oké. Okay, Rob, kan jij nog uh, Formule 1 vragen? Uh, nee, en nee. Master? En ik begin ook niet meer over elektrische auto's. <laughs> dat uh, durf <dat>, uh, <laughs> ik kan niet het ook niet meer. En we gaan het ook niet meer hebben over simracen. Want je ja. hebt gezien wat er met Max Verstappen met de 24-4. ja. Dus? ja. Yes. Oh ja, daar wilde ik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 een simulator hebt, je kan jezelf niet doodrijden, dus uh, <lacht> ja. Dus je gaat meer risico's nemen? Ja, je gaat meer risico's nemen, ja. uiteindelijk is het wel simpel, je kan daardoor je ronde verklooien of toestand, ja. maar je wordt niet in de ambulance afgevoerd. Nee, nee, nee. Terzij uh, je heel raar dingen doet op je schermpje, maar ja. <lacht> ja, ja, ja. dus die gevaarfactor van uh, dat zullen we het wel of niet doen. Weet je, je hebt niet zo dat je, zeg maar, haaien uitkomt, vol gas. Uh, vroeger dat, het, uh, dat je zoiets over op het, rechtstuk, het kan, uh, nou dat gaan we nooit meer doen, dat is uh, hartstikke 180. Ja. Uh, ja, in zo'n zo ding heb ik dan zoiets van, ja, hm, nou ja, oké, okay, dan ben je gecast, nou dan uh, druk je op een knopje en begin ja. je weer opnieuw. Ja, tegenwoordig kan het trouwens ook uh, op het circuit, hè, bij uh, Race Square.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 Doe ik het toch weer, hè? Doe ja, ik het ja, toch doe weer? het wel. Dus ik volg daar heel weinig het nieuws van. Oké. Okay. <laughs> nou ja, wij, wij zijn echte uh, benzinesnuivers, zullen we maar zeggen. En, ja, jawel, uh, jawel. Ja, ja, ja. uh, ruiken, ruiken, voelen. Ja, is, uh, ja precies. Was... Wat was het is ja. er nou? Het is natuurlijk wel de toekomst. Uh, uh, Politiek-technisch gezien kunnen we niet omheen. Maar uh, ja, nou ja. Uh, laat het maar voor, uh, voor, uh, voor, bij mij voorbij gaan uh, tot ik in mijn kiesje lig. Uh, maar uh, mij krijg je in zijn heel leven nooit in zo'n auto. Nooit. No ja. one, never. Ne ja. Waar hou je eraan? Is, is het dan niet zo dat er van de nieuwe auto's... Uh, volgens mij al bijna 50% uh, elektrisch uh, is wat er verkocht is? Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Want we hebben nog, uh, geloof ik, iets, nog steeds 1,7 miljoen gewone auto's die verkocht worden. En dat is maar een heel klein percentage wat elektrisch is. Dus dat uh, wordt allemaal heel mooi opgehemeld. Maar uh, voorlopig rijden nog echt heel veel gewoon benzine- en uh, dieselmotoren... wordt echt een stuk minder. Ja. Maar benzinemotoren rijden nog steeds heel veel rond, hoor. En uh, voorlopig rijden...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 Dankjewel. Uh, dankjewel. Ja. Uh, ja, ik word even afgeleid. Ja, David uh, Crosby, uh, jullie zeiden het net, 18 ja. januari is je overleden. Ja, ja. En, uh, ja we, Heb je wat van hem? Natuurlijk. Ja, ja. We gaan uh, our house uh, draaien. Nou, ik, ik hou van je. Gaat helemaal goed komen. Komt ie okay. aan, hou maar aan Oké, fijn weekend. Aan, uh. ja. okay, fijn weekend. Op. Hoi. Hoi, hoi. You place the flowers in the vase that you bought today. light the fire for us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 het is hmm. echt een zuiver buiten spel. Tommy kon vlaggen wat hij wilde, maar de die jookt het gewoon. Hij zegt gewoon: doe het. We zeiden net al: die scheidsrechter wil gewoon dat de afzet niet. Ja, wat een vreemde, vreemde man. Wat zeg je? Wat een vreemde man. Ja, ja, ja. Echt zo'n typetje die thuis niks te vertellen hebt en dan. Uh... <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ja, dat weet ik ja. ja, even het mannetje, het mannetje doen op het, op het veld.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 We hadden het voorlopig hadden we het nog uh, redelijk dicht, dus AFC heeft dan één penalty gekregen en nu een doelmoedje uit de buitenspelpositie. En dat zijn eigenlijk de enige wapenfeiten geweest. Nou, dat uh, valt, ja, valt eigenlijk ja. wel mee. En dan uh, Koen Michielsen natuurlijk zo uh, vlak voor rust, doelpunt. Ja, dat was, dat was lekker. En de jongen van die nu op kool staat, nou, dat doet het gewoon geweldig. Mooi. Mooi.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 Radio station is WGAP. Now, on all you gaps you and you finger snaps, you, finger snappers, you say toe toppers, and you love lapses. I want y'all to say this with me. <laughs> say it loud. Say bigger the Say the bigger the it The Say the loud. Say loud. Say Say it loud. the SOUR SAD GET!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 Um, de, maar ja, de, ik zat al te bedenken, Rob. Het is een beetje lastig, denk ik, een haan in, uh, in Zandvoort. Waar, waar, Heel uh, lastig. Waar moet je dan in godsnaam wonen? Wil je, in ja, een... misschien ergens uh, zo uh, in, de, in de buurt van het uh, dierasiel. De gemeenschap uh, van Lenneweg. Dat, uh, <laughs> dat lijkt me een leuke plek. Doe maar, hey. doe maar niet. Hey. <laughs> Bij mij in de flat. Dat kan, hey. kan wel, natuurlijk. Oké, uh, oké. Okay, okay. Nou ja, dan, misschien moet Harry de Haan dan maar op het circuit uh, gaan wonen. Dat is, uh, dat is dat toch is, al Harry wijn. Misschien <laughs> ah. horen we hem ook niet zo erg. Ik heb er ook zo'n tering heen aan... Uh,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 En dan is dit beestje ook weer op een uh, fijne plek. En zijn nummer is uh, F64. Oh, ja. En dat is ook de nieuwe single van uh, Ed Sheeran.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 was there two hours after you passed speeding east to west silent in the back of the car was at your mom's there all week trying to make sense but i can't and although it's been a year still for the pain in my heart 'Cause you were there from the start the day we met you yeah, i moved in and we were never apart people assumed that we were lovers but we're brothers in arms symbiotic bond of love and gave each other a chance my god Fuck's sake! Lately I've been crying so much my lungs ache. Tear drops all over my shirt like blood stains. And I know to heal a heart it must break, but I'm done praying. They give me a shovel at your burial and watching you get lowered is something I can't forget. All And people find and stop me in the street and say it's terrible, but they don't know you like I knew you and they never will. No one saw the nights turn into day when we were battle rapping. No one saw the belly laugh and every train to somewhere random. No one saw the holidays and in our first experience clubbing, no one knew things you did for me and never asked for nothing no one read the conversations of the moves that we were planning, no one knew about the way you felt the scene left you abandoned, no one knew about your fears cause you would hide hiding with a smile, no one knew when people took an inch you would give them a mile cause that was always Jamal, SB to the crowd, they used to shout your net worth but they don't mention it now, they hear about your good deeds and infectious smile, a golden heart that's still remembered is worth more than a crown I promised 64 bars and now I keep it to Tanisha, mommy, at the gang but I just wish that you'd seen it, I can't accept that you're gone, or oh, the grief that I'm feeling I pray to God for answers But he still won't give me a reason I think about you every day Nothing will take this pain away I keep your legacy amazing, mate The conversations at your grave Is the only way to be close I know you'll greet me with a smile On the day that I go Cause it's been a long night And I cry cause I miss my brother And for life got your sister mother You know I cry cause I miss my brother My brother was SBTV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 Yeah What's your Nazi?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 Ja, dat scheelt hoor. nog oh, het scheelt een paar graden gelijk. Ja, inderdaad. Nou, dat merken we hier ook. Want wij kunnen de kogel ook weer aandoen uh, hier uh, voor uh, Fred. Die zit er zo meteen. Uh, Anders krijgt die jongen het koud. koude handjes Blijkt, en zo. Het, het dat moeten we niet hebben. Nee. <laughs> nee. nee maar uh, verder, uh, ja, SV Zalvoort. Uh, ja, je zei het al aan het uh, begin. Hè, gehavend, uh, omdat we...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 Take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the next play basketball. hear me talk on my checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a bunk from the rockin' not a dime till I made it again. Everybody go, oh, tell, oh, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spring and dry off in a death OJ. Everybody go, oh, tell, oh, holiday is stop stop stop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 I'm gonna freak your head, I'm gonna freak your day, I'm gonna move you out of this atmosphere, cause I'm one of a kind and I'll show you. De enige echte rapperplate is dit, uh, Benno? Oh ja? Ja, toch? Ja, dat vind ik wel, hè? Een uh, lekkere, gauwoude. Oh, man. De Sugar Hill King en de Rappers Delights. Oh, oké. Okay. Ja, duidelijk. Duidelijk, duidelijke duidelijk taal. Ja, duidelijk. ja, jij vindt hem geweldig, hoor ik. Ja. Het uh, enthousiasme, dat, dat, dat, dat, dat, dat straalt er weer uh, vanaf. Nee, dan, dan Fredse muziek. Nou ja, dan ja. kunnen we beter fred hebben. Ja. Toch? Hey, fred. fred Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe heet hij ook alweer? Uh, oh ja, het is fred. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Zo, zo, zo is hij. Nou ja, goeiemiddag. goedemiddag. goedemiddag. Ja, goeie. leuk, uh, leuk je weer uh, te horen en te zien. Ja, vooral ja. dat. Want, uh, vorige week hebben we je even moeten missen. Was je nou ziek ja, of wat was er nou al? Uh, nou ja, nee, niet, niet echt ziek. Maar ik was wel een beetje, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, snot terug. En, uh, oh, uh, goed, en goed een dat je weg bent gebleven. Kilontstekingen en oh, dat soort dingen. Oh, dus uh, enk. ja. Beetje eng, Fred. Ja, ja, Heel verstandig beetje, uh, binnengebleven. Er zijn nog meer uh, virussen onderweg. en Ze hebben tegenwoordig in Duitsland. Het, in, ja. in Duitsland <laughs> hebben ze zo'n combi-testje, <laughs> weet je wel, daar kan je overal voor testen. Oh, ja. okay, nou, ja, we geven het beestje maar een naam. Hier hè, we gaan volgende week iets leuks doen. We, de, ja, zeker leuks. De, de allereerste uitzending, vijf uur lang.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 Nee, maar um, ja, zoals ik al zei, we krijgen dus een internationale uh, zangeres uh, hier aan de tafel. Uh, ja, die staat al op YouTube. Daar is al wat van te vinden. Ze is al een keer eerder bij me geweest. Hoe heet ze dan? Uh, Gloria nou, is daarvan? Uh, uh, bijna. komt ah, ja. <laughs> in ieder geval wel uit Colombia. <laughs> nee, oh, ja. Ja, ja, ja? Ik zat warm. Ik was warm. Je, ja. uh, Eén van kreeg de Dolly je, uh, uh, nee, De Nee, hier is de naam.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 Ja, die ga ik nog niet verklappen. Nee, nee, maar dit is een tipje Dan van de sluier. Moeten we moeten we wel... Uh, ja, ja. <laughs> Zeker, nou, het gaat een hele leuke uitzending worden. En lang, hè?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 een, een cultuurprogramma. Ja, ja want uh, laatst heeft hij ook nog verteld natuurlijk dat hij uh, een, een boek aan het schrijven was. He? Ja. Dus ja, ja, we willen ja, we weten hoe ver die is. Ja. En nee, dat wordt gefilmd, uh, dat hoopt hij tenminste op ja. Netflix. Ja, hoe ja. ver is hij met het boek? Ja, dat is ja. de vraag. Nou ja, goed, dat, dat, dat, komt dat, goed. Die vraag gaan we ook gelijk stellen ja, ja. Zeker. Nou ja, zometeen. Wat gaan we zo meteen doen? Verder? Oh ja. Wat dat, uh, heb, heb je nog een artiest? Of ja, we hebben iemand ja, We hebben iemand die komt net de ja, studio binnen, Jeffrey Leek, die hebben wij hier op ja, Versailles.